Drie uur, Liselotte Thomasen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan nog voor het eind van dit jaar... 10.000 militairen terughalen uit Afghanistan...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 De terugkeer begint eerder dan verwacht. Internationaal is afgesproken dat Afghanistan eind 2014 onder controle staat van het eigen leger. De VS blijft wel in Afghanistan, maar met een veel kleinere troepenmacht. Momenteel zijn er 100.000 Amerikaanse militairen in het land. Andere landen hebben er nog eens 30.000 manschappen gestationeerd.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 When the stars go blue. En je hoorde de stem van de koers. En de koers waren in gezelschap van Bono. Inderdaad, Bono van U2 en U2. Die treedt komend weekend op. Jawel. En je kan erbij zijn bij het optreden van U2. Als je... De bezit, de ...bezit heb van een televisie die de BBC kan ontvangen... ...want komend weekend is Glastonbury... Het, uh, ...een van de bekendste, een van de grootste festivalen van Europa. Drie dagen lang zullen diverse artiesten... ...van de meest uiteenlopende genres zich daar vertonen. En U2 is uh, een van de eerste vrijdagavond om kwart voor elf op de BBC. Dan zal de eerste reportage te zien zijn van het Glastonbury Festival... Die uitzending duurt drie kwartier en vanaf half twaalf... dan zal je moeten overschakelen naar BBC of 4... als je dat hele concert van U2 wil zien. Dus nu maar hopen dat je zo'n digitaal kastje hebt... waarop je de mogelijkheid hebt om naar BBC of 4 te kunnen kijken. Maar dan heb je wel wat. Maar wij hebben ook wat. Een exclusieve opname van Spinvis. Voor het eerst dat je het gaat horen op de Nederlandse radio. Spinvis met een liedje dat heet Weekend in Lasco. Dat is al eerder gedraaid en eerder gespeeld op de Belgische radio, de VRT. Een speciale opname die hij daar heeft gemaakt. En wij hier bij de Nachtwinkel Anders, te vader op Radio 1. We hebben de beschikking over die opname. En daar ga je straks naar luisteren. Spinvis in België. Maar nu is iemand anders die in België is volgend weekend. Zij staat namelijk de eerste dag op rockwerter. Onze Anouk. De eerste hitsing nog eens een keer. Kelli. I don't want no trouble baby. I just wanted you to see. That I can get you much better love. I'll be that bitch you'll never be. De nieuwe single van de Vlaming Milo. Die ook een aantal optredens zal verzorgen. Komende maanden in juli in Nederland. Hij zal op 20 juli verschijnen tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen. En 3 juli dan treedt hij op op het Park City Live Festival in Heerlen... En verder is hij nog eventjes over de grens in het Duits grondgebied Heinsberg. Dat ligt uh, zo'n beetje 20 kilometer ten oosten van Roermond. In Heinsberg treedt hij op in de Germany City Square. Drie opdrinders van Marlo dus in de buurt. En daarvoor hoorde je Anouk, zoals ik al zei, volgende week donderdag... dan zal zij verschijnen op het Rockwerken Festival. En 9 juli dan is haar verschijning op het Bosbop Festival. Anouk dus, en je hoorde haar met uh, Killaby... dan spinvis in België. I got bruises on my Van het liedje En Chairlift. Uh, naam van de band die je kon beluisteren. Een gezelschap uit de Verenigde Staten. En dan nu het verhaal van Spinvis. Wat, dit spin, wat deed Spinvis in België? Radio 1. E. Want ook in België heb je Radio 1, VRT Radio 1. En die hebben op zondag een programma onder de titel Moshi. De redactie van Moshi heeft zo'n 15 artiesten gevraagd een lied te componeren. Een lied dat gebaseerd is op een schilderij. En een van de artiesten was de Nederlander Erik de Jong, oftewel Spinvis. Spinvis liet zich niet inspireren door een schilderij, maar door tekeningen. Tekeningen gemaakt in de grotten van Lascaux. yeah Ik ben ook op de Nederlandse radio in Spinvis, die je kon beluisteren weekend na Lasco Zoals ik al zei, hij maakte dit liedje in opdracht van de redactie van het uh, VRT-radioprogramma Moshi. Waarin meerdere artiesten, vooral van Vlaamse afkomst, werd gevraagd een lied te componeren En te zingen dat gebaseerd was op een schilderij. Een spinvis die koos voor de tekeningen van de grotten van Lascaux. Een opname uit het VRT-archief. Ons ter beschikking gesteld door de muziekredactie van de VRT. Waar we heel blij om zijn, want het is wel een schitterende opname geworden. Deze van uh, spinvis. En meer van... Deze opname van dat programma kan je vinden op www.radio1.be. Als je gaat naar Moshi, dan kan je ook de andere artiesten bekijken en beluisteren. Dit is Radio 1, de VARA op Radio 1. Met De Nacht klinkt anders, met muziek van alle genres, van alle tijden. En de muziek van alle kanten. Dit heet Die Moi Que L'Amour. et EN Parle-moi des jolies choses, des cahiers du cinéma, des questions qu'on se pose dès les premiers pas. Parle-moi des mirabelles et d'un violon sur le toit, donne-moi des ailes et du chocolat. Parle-moi du bleu du ciel dans un restaurant chinois, offre-moi du miel du bout de tes doigts. Ta bouche et tes bras, entre dans la danse, danse avec moi. Parle-moi de ces distances qui ne nous séparent pas. Trouve-moi que l'amour est sainte pas Des simples choses, emmène-moi l'opéra, offre-moi des roses et des camélias, parle-moi des jolies choses, des cahiers, et du cinéma, et dis-moi que l'amour ne s'arrête pas. Que l'amour, dat was inderdaad de titel van het chanson dat je kon bluisteren. En de zanger Marc Lavoine, die daar in 2003 een uh, succes mee had in Frankrijk. Dit is de volledige versie die je gaat horen, dus ga er maar eens uitgebreid voor zitten. Chicago en Street Player. De LP van Chicago, hun opvatting van het feit de la muziek Streetplayer. En na de hand is nog een gedeelte van dit nummer bekend geworden door een band die heet The Buckethead. Dat was in 1995 namelijk, die brachten toen een plaat uit onder de titel De Bomb En dat was voor een groot deel gebaseerd op dit Streetplayer van Chicago. De nacht ging anders bij de vader op Radio 1. En tijd voor Wings. Lijn van Paul McCartney. En hebben het over 1973. Wings and Bend on the Run. MUZIEK Stuck inside these four walls Sent inside four And no Een van zijn grootste successen: Born to Win, met op de sax de betreurde Clarence Clemens, die afgelopen zondag is overleden. Afgelopen dinsdag was er in Palm Beach, Florida, een herdenkingsbijeenkomst met daarbij aanwezige Bruce Springsteen. Die liefdevolle woorden sprak over Clarence Clemens en beide aanwezigen ook. De vier exen van Clarence Clemens. Vier keer is hij getrouwd geweest. En een van de wensen, de laatste, wensen die, de laatste wens die Clarence Clemens had, dat was dat zijn as zou worden uitgestrooid op Hawaï. En bij de uitstrooiing wilde hij dan dat de vier vrouwen die belangrijk zijn geweest in zijn leven daarbij aanwezig zijn. En de vrouw waarmee hij de laatste jaren heeft geleefd, Victoria. Die heeft toen beloofd dat hij die wens zal accepteren. En dat dus zal geschieden binnenkort de asverstrooiing van Clemens Clemens op Hawaii. In het bijzijn van zijn vijf exen dan. You are my sweet. you Jodan Samson en Delilah. Samson kwam van Regina Spector, een hit van haar vijf jaar geleden. Wat is juist door is dus nieuw Teddy Thompson, de zoon van Richard en Linda Thompson, de folkmuzikanten. Teddy is een andere kant op gegaan met muziek, maar doet het wel goed. Zijn nieuwe single heet Delilah. En dit worden de Pokes, Broad Majesty. I saw you was down at the Greeks There was whiskey and Sunday And tears in her cheeks He sang me a song that was pure as the breeze And a road leading up Glen I sat for a while At the classic venue Where young lovers would meet When the flowers were in bloom Heard the men coming from the furniture On their hearts in temporary Wherever they go Take my hand And dry your tears, babe Take my hand Your friends, babe. There's no pain. There's no more sorrow. they I've gone, gone in. to recall in a full blood shining on and the next time I see you we'll tell it the grace there'll be whiskey and sunday and tears and our cheeks for stupid to laugh and it's useless to fall But the rusties and can and all people Friends, There's no pain. There's no more sorrow. They all gone. Gone in the years, babe. So I worked. I'd say what's done. We're small birds. Shane McGowan, die was zo ook in te beluisteren. En je hoorde van het gezelschap het liedje. Dat onder de titel, dat de titel heeft: Broad Majestic Shannon. De pooks die je dus kon beluisteren. Zodat ik het, een overzicht van het allerlaatste nieuws. En tot die tijd kan je gaan luisteren naar een duet. Het wordt gezongen door Frank Sinatra samen met Anita Baker. Witchcraft. Those fingers in my hair.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 wicked witchcraft and although I know it's strictly taboo Such an ancient pitch One that I would never switch Because There ain't there's no, no nicer switch than you, you.